Voor acht andere pluimveebedrijven binnen 10 kilometer van het getroffen bedrijf in Dalen geldt direct een vervoersverbod. Sinds half oktober geldt voor de hele pluimveesector een ophokplicht. In delen van Oekraïne en in buurland Moldavië is de stroom uitgevallen. De oorzaak zou een storing zijn in het hoogspanningsnetwerk. Er wordt geen verband gelegd met recente Russische aanvallen. In Kiev rijdt door de stroomuitval de metro niet meer... Voor het eerst sinds het begin van de oorlog wordt er op geen enkel traject meer gereden en ook de roltrappen staan stil. Vandalen hebben vannacht bij Urk metershoge letters vernield en beklad. Er stond eerst Wij Flevoland, maar er is Wij Vol Land van gemaakt. Ook zijn er op de letters teksten als AZC weg ermee gespoten. De provincie gaat aangifte doen. Het weer op de meeste plaatsen droog en in het zuiden wat zon. Het is daar 9 graden in het uiterste noorden, net boven het vriespunt. Morgen is het grijs en wat regen. In het zuiden ook wat zon en grote verschillen in de temperatuur. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te zuiden, niet te sturen. Duur te dagen, duurt te uren. Als het golf, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon de hand, het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimperroze vlachten van een vlekkeloos bestaan, aan het plotseling gaan waaien, ook al wil Het is heel leuk om hem uh, nog eens te draaien. Jor, als het golft, dan golft het goed van de dijk. Het begin van het uh, derde uur van uh, dit programma alweer, uh, binnen. Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Ik zag hem net uh, langs vliegen. Dus, uh... Ja, ja, daarom, daarom. Nou ja, we, dit uur we, beginnen we met Short uh, van Dongen.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 En uh, later dit jaar gaat ook, uh, daar zijn de inschrijvingen die nu al voor geopend... Uh, ...komt er een uh, meerdaagse reis door uh, Scandinavië in Zweden. Oké, oké. Okay, okay. Nou, hartstikke geweldig, geweldig, geweldig. Goed, Sjors, nou laten we met z'n allen natuurlijk die petitie petitierelewee moet blijven tekenen. Dat uh, ja. kan allemaal op www.petitie24.nl en dan word je vanzelf uh, daardoor heen geloodst. En dat gaat allemaal uh, vrij soepeltjes uh, allemaal. Uh,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 Bent u zo streng? Waar kan ik heen?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 Even lekker de disco schoenen aan hè? met uh, deze van uh, Shalomar. En A Night to Remember.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 Ze hebben daar heel brede straten. Dus dat scheelt weer helemaal. Ja, nee, maar het we om het wegdekken. Ik bedoel, die, die auto stuiter toch de lucht in? Jawel, jawel, jawel. Ze hebben die diverse stratenraces in, uh, in Amerika. Uh, zeker met de IndyCar. Oh, en toch dat wel. Weer, okay. Dat noemen we, we meer stuiteren wedstrijden. Want als je daar af en toe ziet over de putdexels zonder ja. hoe die auto's open te stuiteren... Ja. Uh, dan denk je wel eens... Nou, wat heeft dit uh, voor zin? Kijk, de wegen daar in Washington zijn natuurlijk zo breed... dat je daar natuurlijk heel makkelijk een heel mooi circuit kan bouwen. Ja. Uh, maar kijk ook maar eens gewoon... De familien, hè, op de straat. Uh, dat is ook niet altijd uh, een bakkoe bijvoorbeeld, ja, je hoort ze altijd recht heen, dan komen de kiezer eruit hoor. Ja. <laughs> dus, In ieder geval je vullingen. Ja, <laughs> ja die vullingen liggen, liggen, liggen op straat zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, Nee, het kan, zeker. En In de IndyCar is natuurlijk best wel een hele erg robuuste auto ten opzichte van de Formule 1. Dus die ophanging en dat soort dingen is allemaal wat steviger. Okay. Dus die vallen ook niet zomaar uit elkaar. Uh, ja, ik vind het weer een stunt. Het is weer een Trump stunt, zullen we dat zeggen? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Het, ja. Is, is, is, een diarree aan, aan stunt ja. is het eigenlijk. Hè? Ja. He? Het is, een... <laughs> uh, uh, uh, is mogelijk, ik zeg altijd: weet je, niks is onmogelijk. Alles hmm. kan. Uh, Als je maar wilt. Uh, uh, ja, over de gracht in Amsterdam wordt wel een probleempje. Maar weet je, bijna alles is mogelijk. Ook in Amsterdam zouden genoeg plekken zijn waar je kan zeggen... ...hier kunnen we een straatrace halen. Ja. Uh, uh, Rotterdam is er mee bezig geweest. Hè. We, ik heb nou ooit op de straten van Rotterdam met de raceauto gereden. O oh ja? In? Tijdens uh, Wat heette dat? City Racing. Rotterdam was dat toen. Ja. En uh, gewoon over de brug. Hè. Uh, gewoon uh, uh, knallen, uh, rondje rijden, uh, toestand. Uh, dat waren ook allemaal uh, festiviteiten die gewoon geweldig waren. Ja. Uh, gedaan. Ik heb al wat kan of daar ooit nog een keer een auto zien afschrijven. Dus ja, alles kan, alles is Nee, hey, maar dat zou toch mooi zijn, Rendel? Gewoon Amsterdam of uh, Rotterdam, uh, het nieuwe stratencircuit in Nederland.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 Zullen zijn. En er zullen absoluut een paar teams dicht op elkaar zitten. Maar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 dingen hebben kunnen doen uh, onder bepaalde reglementen en dat gewoon blijven ontwikkelen hè. en ge gewoon blijven die snelheid blijven zoeken. Ik ben een beetje bang en dat hoor je nu ook wel een beetje van de rijders, dat we dit seizoen wedstrijden gaan zien dat ze meer bezig zijn om de batterij op te laden. Dan <lacht> en uh, ja jongens, dat heeft niks meer met Formule 1 te maken. Nee, nee, nee. Uh, de, Formule 1 bij mij is heel simpel. Uh, heb ik al gezegd, uh, ze gaan van start, jongens hard mogelijk naar die finish, ja. geen zeuren en die moteurs gaan we ondertussen opruimen jo, jo, jo, jo, ja, ja, ja, die, die zegt ook uh, eigenlijk ja. van uh, ja, in mijn tijd als we mule 1 uh, dan konden we nog een beetje vreubelen dat vond ik ook allemaal <lacht> ja vreubelen? ja, ja. <lacht> nou ja hey, vroeger, in de, de jaren 70 liepen ze de motoren bij elkaar te trainen. <lacht> uh, dat gaat natuurlijk allemaal nooit meer gebeuren dus. uh, Nee, ik heb wel zoiets van uh, je heb, het is een sport waar wel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 Maar ja, heeft dat zin? Nee, dat had niet echt dat zin. Nee, ja, dus, ja, <laughs> ja toch? Ja, ja. dus, uh, nou nee, ja, met uh, Minardi en dergelijke had je natuurlijk ook al uh, dat ze gewoon een ronde achterstand hadden. Hadden ze ook soms wel twee ronden, maar wat je wel in die tijd had, dat ging het best wel wat ouder stuk. Tegenwoordig gaan ze nooit meer stuk, hè? Hadden, uh, toen hadden we nog wel van die mooie rookpluimen en uh, groot vuur. Ja, blieken weer eens de motor op.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 Ja, moeten ze even wennen. En natuurlijk ook de techniek en toestanden. En ja, wat het is wat ik wel deze week gezien heb. En ik heb het echt even heel erg goed gevolgd. Uh, je kan niks van tijden zeggen. Uh, ik heb wel een beetje gekeken of ze al naar elkaar hebben zitten kijken. Hoe dat natuurlijk eigenlijk niet kan Want alles moet geheim zijn. Ja. Maar ik vond toch wel auto's wel dezelfde concepten hebben. Uh, dat vind ik dan toch wel knap. Als je allemaal nieuwe autoontdikkeler bent. En dat er toch een hoop dingen dan toch wel een beetje hetzelfde zijn. Alleen jongens, die Aston Martin. Eet Newy, Hij was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 uh, uh, dat bij Adja, die natuurlijk in de bandenstapel ging, gaat die lampjes ook flikken. Of, of de alarm licht aangaat. Nou, oh. We hebben wel gezien dat die. Wel 1, 1, 2. Ja, ja, ja. ja. ja, 2. Ja, Rijd niet ja. verder. En, en een nee. reddingsboot. En, en ja. ja. nee, Zeker. Nee, ja? Wat me meer opviel, uh, gewoon deze week, is jongens, die, uh, ik vind het nog steeds raar dat aan de voorkant zo'n hele flunkel wegklapt. Het uh, is net of hij eraf valt. Ja, <laughs> Inderdaad. En daar zullen we aan moeten winnen, dat je gewoon op direct stuk opeens al die reclame en opeens verdwijnt de reclame, omdat hij heel vleugel helemaal recht wordt. Ja, toen had ik wel zoiets van uh, is hij nou kwijt of? <laughs> maar is dat uh, zeg maar de opvolger van uh, de DRS? Ja, het is een soort. Uh, ze hebben er ze hebben bepaalde benamingen voor gedaan. Uh, want ze kunnen die vlogens ook nog in de bochten kunnen ze helemaal stellen. Uh, ze hebben een X-modus geloof ik een en een Z-modus. En op het moment dat ze één modus hebben, gaat gewoon alles open. Hè. Dan gaat de achtervlog helemaal vlak, de volvlog helemaal vlak. Maar ze kunnen dat ook nog bijsturen in de bochten. Het is natuurlijk wel zo, dat, dat moet ook wel, maar ze hebben natuurlijk veel minder downforce gekregen. Dus ja, uh, en wat de rijder zal zeggen, de snelheden op de rechte stukken zijn echt een stuk hoger.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 Dus, uh, en daar moet dan ook Williams uh, gaan komen. Want Williams is er niet de baan op geweest, jongens. Dus uh, oh. dat hebben we hebben pas in principe de tien teams gehad. Het elfde team Williams is, uh, had de auto niet klaar. Oh, zeker. Dus die, die hebben sowieso een hele grote achterstand. Mm. Uh, dus ja, en dan is het al heel snel Maarten uh, Maar het, is het natuurlijk al de eerste. Dan ja. gaan we weer aan de bak. Ja, ja, daar hebben we nou al zin in.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 Uh, zover het geheim kan zijn. Want ja, die hebt altijd wel weer iemand met een mm lens. Die zitten kijken hoe dat. Ja. Hoe dat, uh, hoe dat uh, en dat zullen ze zeker bij die oude Van Nieuwwie. Want ja, die was toch wel wat hele gekke achterwielophanging. <lacht> hele mooie, hele mooie, rare voorwielophanging. Ja, reken maar dat er al wel foto'tjes van gemaakt zijn. Oh, hier daar vandaan. Dus uh, uh, nee, uh, we gaan het zien. Boer, uh, ik, ik hoop dat daar. Uh, Zo, te laten zien wat kan, hè, wat er is. Uh, want anders gaan we toch wel met een heel groot vraagteken het nieuwe seizoen in. Zeker weten. Nou, dankjewel uh, voor uh, vandaag weer, uh, Rendel. Ja. Volgende week weer, en dan zit ik niet op 10 hoog in Deventer. Uh, dan zit ik gewoon weer uh, volgens mij rondom Amsterdam. Gezellig. Kantoor Amsterdam. Ja. Dankjewel, Rendel. Hoi. Hoi. En fijn weekend. Hoi. Zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag met uh, Always. Dat was uh, Atlantic Star Ben Ja, maar je, je haalt het tempo wel naar beneden met die <laughs> jankplaten. Uh, uh, nou, ik vind, vind het wel lekker. Oh, ik vind ja, het wel lekker. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, onze uh, laatste gast is uh, inmiddels aangeschoven. Dirk Visser van brandweer uh, Zandvoort. Brandweer Kennenblad. En, uh, en sinds uh, kort uh, officieel uh, de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 No When we walked through the door I went straight for the game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 We zijn bij, uh, vanuit Kennemerland bij diverse uh, veiligheidsregio's wil, uh, wezen kijken. Want Zaanstraat, Zaanstad, uh, Zaanstad Water... Waterland, die hebben er één. Ja, hè? die hebben er nu één. Uh, Rotterdam-Rijnmond, die is bij ons geweest in Heemskerk voor een demo. Oké. Okay. Dat is uh, heel interessant. Ja, want uh, uh, uh, uh, ligt het aan de drone die ze hebben? Of, of, uh, nou, aan... Rotterdam-Rijnmond is uh, binnen Nederland gewoon eigenlijk het vers met uh, okay. drones. Oké. Hm. Uh,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 Dus uh, ja, uh, mooier kan je het eigenlijk niet hebben. Nou, nou hopelijk uh, krijgt uh, Kennemanland er ook gauw één, een, een eigen team. En dan uh, zijn we weer helemaal uh, bij de les, denk ik dan. Dat hopen wij heel hard. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, het is best leuk om uh, dronepiloot te worden, ja. lijkt mij. Dat lijkt mij ook, op. Ja. Zeker weten. Het, uh, bijzonder interessant. Ja, ja, nou, jij bent er zelf al een. Dus het is ja. een, uh, eigenlijk een beetje uitbreiden van, uh, van vaardigheden. Nou, ja, ik hoop dat ik mee mocht doen. Zover zijn we nog niet, maar... Mm. Uh, ik,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 In 15 groepen wordt er gestart. Tot 8 uur vanavond uh, wordt er gestart. Eerste start is om kwart over vijf. Oké, okay, nou ja, dan, dan kunnen we de lantaarnpalen uitlaten. Dan heb je tot middernacht om uh, zeg maar weer de finishvlag uh, uh, te kunnen zien. Oké. Okay. Op uh, de kleine krocht in het uh, dorp. Dus, uh, ja, ja, ja, nou ik zag wel Laurel Harry dat er daar ook een feest is. Dus dat zal er allemaal wel mee te maken hebben. Zeker weten. Mm. Nou, dankjewel weer. Ja, jij ook. Het was, was weer volle bak, hè? Ja, volle bak. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja.